Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In de Afghaanse provincie Kunar zijn bij gevechten tegen de Taliban... zeker 64 burgers om het leven gekomen. Dat zegt de gouverneur van de oostelijke provincie... aan de grens met Pakistan. Onder de doden zouden 50 vrouwen en kinderen zijn. Een woordvoerder van de internationale troepenmacht Isaf... zegt niets te weten van burgerslachtoffers. Wel meldt hij dat er een onderzoek loopt naar zeven burgers... die gewond zouden zijn geraakt. De afgelopen dagen hebben de ISAF en het Afghaanse leger in Kunar felle strijd geleverd tegen de Taliban. Volgens de ISAF zijn daarbij zeker dertig opstandelingen gedood. In Libië hebben moslimleiders de autoriteiten opgeroepen... te stoppen met het doodschieten van burgers. Stop het bloedpad nu, zeggen ze in een verklaring. Gisteren zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen... in de havenstad Benghazi. Veiligheidstroepen openden toen het vuur op de demonstranten. Volgens ooggetuigen schoten de militairen willekeurig om zich heen. Een ziekenhuis in de stad meldt dat er tientallen gewonden zijn binnengebracht. De betogers eisen het vertrek van kolonel Gaddafi. Ook in een aantal andere steden in Libië wordt betoogd. In de hoofdstad Tripoli is het voor zover bekend relatief rustig. In Bahrein hebben duizenden demonstranten de nacht doorgebracht op het centrale plein in de hoofdstad Manama. Ze zijn sinds gisteren weer op het Parelplein dat het leger zich had teruggetrokken. De kroonprins van Bahrein heeft gezegd dat hij gesprekken gaat voeren met de oppositie. Twee Duitse journalisten zijn na vier maanden in een Iraanse cel weer thuis. Ze werden opgepakt toen ze een interview probeerden te regelen met de zoon en advocaat van een Iraanse vrouw. Die zou worden gestenigd wegens overspel. Iran liet de journalisten vrij na bemiddeling van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Het weer bewolkt met in het zuiden motregen en motsneeuw. Vanmiddag droog met van het noorden naar het wat zon. Het wordt 1 tot 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Geen business as usual, maar duurzaamheid. Kies partij voor de dieren. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Voorjaarsvakantie in Nieuwland in Lelystad. Schooltv-sterren Moffel en Piertje geven voorstellingen en een meet and greet. Kinderen kunnen schatgraven, zelf hun wereld ontwerpen en speurtochten doen. Voor volwassenen is de tentoonstelling polderen over het Zuiderzeeproject. Kijk voor het hele programma op nieuwlanderfgoed.nl Voorjaarskriebels? proeft de lente op Tuinidee, het grootste en groenste tuinevenement van Nederland. Met de nieuwste tuintrends, voorbeeldtuinen en heel veel groene inspiratie. Van 24 tot en met 27 februari in de Brabant Halle in in Bosch. Meer informatie en kaartverkoop op tuinidee.nl. De Kunsthal Rotterdam presenteert een grote overzichtstentoonstelling van schilder en graficus Wim Oept.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 Paul van der Graag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Bij de jaren 60 denken we al gauw aan provo en protesten, hars- en popmuziek en dergelijke. Zeg maar aan zo'n beetje alles wat volgens Wilders nu onder linkse hobby's valt te rekenen. Maar de jaren 60 zijn ook jaren dat rechtse hobby's ruim baan krijgen. Zo is in 1967 niet alleen het jaar dat de Summer of Love is, maar ook het jaar dat er voor het eerst reclame op televisie is te zien. Luister maar naar een voorbeeld. En waar dacht meneer dan wel naartoe te gaan? Ik ga bij Jaapie wonen. Jij gaat helemaal niet bij Jaapie wonen? Je blijft gewoon bij papa en mama thuis. Ja, maar papa, bij, bij Jaapie hebben ze lekker kinkorn. Wat zeg je vet? Bij Jaapie hebben ze kinkorn. Had dat dan meteen gezegd, knul? Dan ga ik toch mee naar Jaapie? Ja. Zeg, is het eigenlijk naar Jaapie? Want papa heeft ze kloppen nog aan. Nee, want daar blijft je Kinkorn. Het enige dat je weggooit is de verpakking. Kunnen we die ons allemaal nog herinneren? Ja, nou nog. Ja, zeker. Ja, ja, het brood was niet te eten. Ja. Het was toch een soort veredelde Slappe stopverf. <laughs> ja. Maar wat een fragmenten. Ja. Knul, vent, ja. Papi heeft zijn sloffen nog aan. Ja. In, de, in de jaren 50 eigenlijk. Ja. Maar en dit is. Het is, het is 1968 of zoiets moet het geweest zijn. Want in 1967 begon die reclame. Uh, Gerard als cultuurhistoricus. TV-reclame als verworvenheid van de jaren 60. Ja, zeker. Omdat in de jaren 60 die hele consumptiemaatschappij natuurlijk uh, ten volle zichtbaar wordt. En uh, dat uh, gaat gepaard met heel veel beurzen, heel veel nieuwe producten... en natuurlijk ook met marketing op een nieuwe manier... via de radio en uh, de, de televisie en, uh, en, en de bioscoopjournaals natuurlijk ook. Ja. Ja, dus het is terecht dat er als een soort bonustrek op een uh, uitgave... die nu is uitgekomen ook tien reclamefilmpjes van die allereerste reclamefilmpjes zijn bijgevoegd. Ja, heel terecht, omdat 60. namelijk ook die reclameuitingen... Dat, dat is echt cultuurgoed. En het feit dat dus die, die one-liners ook zo zijn blijven hangen... dat we die allemaal herkennen, rechtvaardigt inderdaad... het opnemen van dit soort fragmenten. Ja, ja, ja. het enige wat je weggooit is de verpakking. Ja, ja King Corn bestaat niet meer, gelukkig maar... Uh, wij gaan straks met Gerard Rooijakers uitgebreid uh, verder praten over zeg maar een soort andere jaren zestig dan wij het ons nu herinneren. Die komen namelijk helemaal naar voren uit het eerste deel van Mijn Nederland in woord en beeld. Een serie boeken met dvd's over Nederland tussen 1900 en, negen, en 2010. Daarover dus na half elf naar de kolom van Nelleke Noordervriet. Uh, uiteraard met uh, veel prachtige fragmenten ook. Ja, en daarvoor gaan we het hebben, ja, hoe kan het ook anders over... Ja, hoe moet je het eigenlijk noemen, de Provinciale Statenverkiezingen van de Eerste Kamer. Zo noem ik het maar even voor het gemak. En we gaan even proberen duidelijk te maken wat die Kamer nou eigenlijk is. De Eerste Kamer, waar het ding vandaan komt. Is het een atavisme? Moeten we er vanaf? Of moeten we het juist extra waarderen, omdat het een krachtig instrument kan worden... Uh, we gaan dat bespreken met twee uitermate kundigen... met een voormalig senator van op dat moment niet-middelbare leeftijd... SP-senator, tegenwoordig eerst Tweede Kamerlid... en natuurlijk altijd nog historicus, Ronald van Raak. Goedemorgen. Welkom. En Jouker Terpijn, uh, iemand die alles weet van de geschiedenis van de Tweede Kamer in de <laughs> ja. 19e eeuw... en ook heel veel van de geschiedenis van de Eerste Kamer in uh, de ja. 19e eeuw. Dus we gaan, we gaan er straks even rustig voor zitten. Uh, nu is het weer tijd voor iets heel anders. Ja. Nee, ik zal ook nog even vertellen wat we na 11 uur gaan doen in het tweede uur van OVT. Uh, de vergeten regisseur Joseph Strick en zijn Brof. film De Veteranen van Lai, die vertellen over het bloedbad dat ze destijds uh, in Vietnam aanrichten. Daar hebben we het even over. We bespreken een boek over Leidse studenten in de 17e en 18e eeuw. En in het spoor terug tenslotte, in aanloop naar diezelfde statenverkiezingen... het eerste deel van een tweedelig verhaal over de Boerenpartij. Dat allemaal de komende twee uur. Maar nu eerst een fragment uit het Radio 1 Journaal van Eerder de deze week.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 Want de NPD ja, die wil eigenlijk de democratie misbruiken om de democratie af te schaffen. Dus dat hebben we wel eens eerder gezien in de geschiedenis eh, rond 1933 zo. Ja. En ze zijn vooral bang om eh, verboden te worden en nu de miljoenen euro's aan subsidie te verliezen. Ja, een fragment was dat uit Goedemorgen Nederland eh, eerder deze week over Nazi-leaks, zoals het in Duitsland genoemd wordt. Een stroom van documenten over de Duitse NPD die daar vrijgekomen is. Uh, en die partij dreigt nu dus vanwege die documenten verboden te worden. Want in Duitsland gelden sinds 45 strenge regels als het om dit soort uitingen gaat. We hebben nu Duitsland kenner Jacco Pekelder aan de telefoon. Goedemorgen, Jacco. Goedemorgen, goedemorgen. Ja. Eh, kan je, kan je nou even kort schetsen uh, wat het nou precies voor documenten zijn die er nu allemaal uh, vrij zijn gekomen? En wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben? Ja, alle interne stukken. E-mails vooral en soms met met met met PDFjes en zo erbij, uh, waarin uh, het over uh, ja verkiezingscampagnes gaat en dergelijke, maar ook simpele dingen van het verhuren van het huren van een busje om daar en daar een uh, toespraakje te kunnen houden en zo. Dus allerlei uh, uh, vrij, op zichzelf vrij onbelangrijke berichten, maar samen vormen ze wel een uh, heel interessante verzameling. Hè. Ja, maar waarom is het nou zo interessant? Want volgens mij weten we toch allemaal al dat dat zo'n extreemrechtse, neofascistische partij is. W wat voor nieuw licht brengen deze e-mails er nou op? Nou ja, die NPD is eigenlijk, op een, op een, is eigenlijk een beetje aan een zwammenkoers bezig. Maar is eigenlijk al een tijdje bezig met, uh, met zich wat, wat aardiger en wat liever voor te doen uh, dan ze zijn. En de en de kant daarvan proberen ze een beetje... Uh, beperkt houden tot de tot de jeugdvereniging die ze hebben en uh, en eigenlijk verder niet zo zo naar buiten te laten komen om een wat groter wa uh, kiespotentieel uh, aan te kunnen boren. maar uh, uh, als het dan nu zo in de openbaarheid verschijnt dat het uh, dat het niks veranderd is aan de aard van de partij, ja, dat is toch wel, uh, wel belangrijk omdat het... en, en bovendien kan misschien justitie hier iets mee beginnen. Hè? Dat is natuurlijk ook wel interessant. Uh... Um, Volgens de Duitse wet mag je allerlei dingen niet doen en moet je um, bijvoorbeeld heel strikte interne partijdemocratie uh, um, volgen en als je daar dus de hand mee ligt door, want het blijkt ook dat die partij dus verschrikkelijk autoritair in elkaar zit dan uh, zou je wel eens in aanmerking kunnen komen om je kwalificatie als politieke partij te verliezen en daar, dan zou je het zou betekenen dat je niet meer mag doen aan verkiezingen, dus je zou geen subsidies meer krijgen, et cetera, et cetera. En dan zou je, dat zou in feite op een soort indirect verbod van die partij uitkomen. Dan wordt het gewoon weer een gezellige vereniging en uh, geen politieke partij meer. In Duitsland moet je echt een, een partij zijn om mee te doen, kunnen doen aan de verkiezingen. Hè? In Nederland is dat anders. Maar dan word je toch afgerekend op je daden en niet op je intenties via een e-mail? Verkeer. Nou ja, wat ja, nou dat is dat is anders. In Duitsland heb je natuurlijk toch uh, de, de, de weerbare democratie noemen ze dat. Hè? Dus een nou, set van regels en en ook uh, ja, de, de, de, veiligheidsdiensten en dergelijke houden daar nou, ook uh, een beetje dat in de gaten. Om ervoor te zorgen dat ook partijen die uh, uh, zich nog net zich net, net aan de regels houden, maar die eigenlijk. Uh, Hele andere intenties hebben. Dat dus is uh, wat die correspondenten uh, blijkbaar ook uh, deze week eerder al uh, aan de orde stelden. Uh, om die te, te laten verbieden. Je mag niet uh, stiekem uh, anti-grondwet zijn en dan toch doen, meedoen aan de verkiezingen. Als, als je daarop betrapt wordt, dan, dan in principe zou dat een grond moeten zijn. Moet allemaal natuurlijk bewezen worden, et cetera. Dat is een heel lang proces. Dat hebben ze ook al bij de NPD een keer eerder geprobeerd. En is toen 2003 mislukt. Maar uiteindelijk, aan het eind van de rit zou het kunnen zijn dat... Uh, uh, het, het, ...het constitutioneel gerechtshof uh, in Karlsruhe... ...dat, je, dat die het, dan je partij verbiedt. Ja, want in het verleden zijn er heel wat partijen verboden geweest, hè? Nee, eigenlijk uh, valt dat wel mee. Aan, de... aan, uh, echt grote partijen zijn maar twee verboden geweest. Dat is in de jaren 50 een uh, neonaziepartij, ...de Socialistische Rijkspartij... ...en, uh, een, uh, uh, en, en de Communistische, communistische Partij partijen, van Duitsland. Ja. Exact, ja. ja. Maar verder zijn er wel allerlei... Uh, uh, meer zeg maar, verenigingen of embryonale politieke partijen. Soms van uh, bijvoorbeeld uit de Turkse extremistische of de Koerdische extremistische hoek. Soms ook islamistische partijen. Maar ook uh, in, vanaf zeg maar, 1990 ongeveer negen uh, rechtsextreme partijen. Of, of clubjes of verenigingen en dergelijke. Ja. Ja. En klopt het nou dat dit soort verboden dat die nog steeds gebaseerd zijn op regels... die ooit door de geallieerden in 1945 zijn opgelegd? Nou... Dat gaat één stap te ver, maar het is wel zo dat de geallieerden natuurlijk vanaf het begin gewoon alles wat Riekte naar Nazisme verboden hebben. Van de symbolen tot en met de structuren en organisaties en dergelijke. En uh, natuurlijk wel van de, van de West-Duitsers uh, verwachten dat ze, uh, toen ze uh, dus een eigen grondwet mochten gaan schrijven, dat zij die praktijk voortzetten. Ja, die, maar, reg die regels overnamen. Overnamen, precies. Ja, en dat, dat, zo staat het ook in de grondwet en uh, zo zijn er ook. Zeg maar, organieke wetten gemaakt om op de politiek te organiseren die dat ook uh, um, um, vast hebben gelegd. Ja, nou zijn er allerlei dingen dus ook verboden, uh, Hitlergroet en dat soort dingen. Ja, maar dat, ja. dat is volgens mij in Nederland ook zo, want uh, dat speelde deze week in Nederland ook. Dus daar wordt ook iemand gezocht die de Hitlergroet bracht in Amsterdam. Ja, ja, ja. ja, ja. ja zijn de regels in Duitsland erg anders dan in de rest van Europa? Nou, in ieder geval is het, uh, ik, ik ken de rest van Europa ken ik niet zo goed, maar ik kan het wel vergelijken met Nederland uh, en, en bijvoorbeeld de VS. En dan zie je dat in Duitsland toch een, een, een, een, een algemene zeg maar, vrijheid van meningsuiting toch wat ingeperkt is. En dat je inderdaad bijvoorbeeld niet te goed die mag brengen en dergelijke, maar ook bepaalde gedachten die, je door, die op de ondermijning van de democratie aansturen, die zijn gewoon verboden. En die kunnen door de rechter worden vervolgd. Maar het kan er ook toe leiden, zoals ik al zei, dat, de, dat je als politieke partij gewoon uh, niet meer mag bestaan. Ja, ja, maar bijvoorbeeld dingen als de grondwet ter, ter discussie stellen wat uh, mensen als Pim Fortuyn en Wilders hier gedaan hebben, zou in Duitsland niet mogen? Nou, je mag het nog net ter discussie stellen, maar als je daarmee politiek wil voeren, dan zou het kunnen dat je een stap te ver gaat. Je mag het natuurlijk wel overschrijven in de Spiegel of in de Zeit of wat dan ook. Het is, die gedanken zijn nog net wel vrij, maar... Uh, je mag niet uh, uh, op die basis, dus je mag het niet in je politieke programma van je politieke partij uh, zetten. Je moet echt op de basis, noemen ze het dan, van de vrijheid, lees, democratische noemen, moet je politiek bedrijven. Dus met andere woorden, op basis van wat er in de grondwet staat. Oké, okay. Jacob ja. Peter, Pekelder, bedankt voor deze uh, heldere uitleg. Oké, okay, graag gedaan. Met alweer twee televisiedebatten achter de rug verheugen we ons op de statenverkiezingen van 2 maart aanstaande. Want dan bepalen wij, de kiezer, hoe straks de Eerste Kamer eruit gaat zien. Wordt het de Kamer van Rutte en Wilders of van Cohen en Sap? Dat lijkt de inzet van de verkiezingen, waarin wel beschouwd geen Eerste Kamer, maar provinciale staten worden gekozen. Want, als we de tv-debatten even vergeten zouden we ons misschien kunnen herinneren dat die Eerste Kamer geen politieke arena is. Dat die Eerste Kamer ooit in het leven is geroepen... om de kwaliteit van ons bestuur en onze wetgeving te controleren. Bij de grondwetscommissie van 1814 heette het dat de Eerste Kamer werd ingesteld... en nu citeer ik... ten einde alle overeiling in de raadpleging te voorkomen... en in moeilijke tijden... Aan de driften heilzame paal en perk te stellen. Ja, en het aardige is dat beide historici. toen jij dit voorlas. ineens wakker geleken te worden. En, en instemmend begonnen te knikken. dat laatste citaat. Want een controlekamer eigenlijk. daar komt het misschien op neer, althans in intentie. Uh, waken over ons land. en over de behoedzaamheid van anderen die eventueel wat wild zouden worden in de Tweede Kamer. Dat zou de taak van de Eerste Kamer zijn... en ook haar rechtvaardigen. Nou, hoe zit dat precies? Uh, dat gaan we voorleggen aan... we hebben ze al geïntroduceerd... Jouko Turpijn, historicus en... Ronald van Raak, historicus en Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Heer, welkom. Eerst maar even die Eerste Kamer nu in de tv-debatten. Helpt ons dat om die Kamer beter te begrijpen? Weten we wat voor dingen ding het is als je een paar van die debatten gezien hebt? Snap je het dan, Ronald? Uh, nee, absoluut niet. En je zag ook dat de senatoren... en toekomstige senatoren tijdens dat debat wat ongemakkelijk waren... omdat ze in one-liners moesten spreken. Nee, het grote verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer is... is dat in de Eerste Kamer geen media aanwezig is. Er zijn geen journalisten... En ik kan u vertellen dat dat zorgt voor een heel ander soort van debat. En op momenten dat er wel media is, bijvoorbeeld de Nacht van Van Tijn of de Nacht van Wiegel, dan zie je dat die senatoren ook weer heel anders gaan opereren en een soort Tweede Kamerleden worden. Wat er in de Eerste Kamer gebeurt, is dat elke dinsdag 75 mensen uit de wetenschap, uh, vooral uit het bedrijfsleven en het bestuur bij elkaar komen, wetten bespreken en opmerkelijk genoeg ook alle wetten kunnen uh, tegenhouden, kunnen wegstemmen. Maar wat er vooral gebeurt in de Eerste Kamer... is dat er heel veel gelobbyd wordt. En dat zie je ook aan de mensen die nu kandidaat zijn. Brinkman bijvoorbeeld voor Bouwen Nederland. Uh, Hermans, MKB, Boele Staal voor de banken. Die 75 mensen die zijn bezig in de zaal met wetten. Maar vooral ook met elkaar in de koffiekamer. Lobbyen, afspraken maken, wielen en dealen. Uh, even, Jouw de Pijn... Ik ben bereid heel ver met Ronald van Raak mee te gaan. Maar ergens vermoed ik ook hier het, een soort anticapitalistisch sentiment... in de samenvatting van de laatste stand van zaken van de Eerste ja, Kamer. Of, ja. of heeft Ronald gewoon gelijk? Want ook meer mensen zeggen dit natuurlijk voor het duidelijk. Nou, Ronald heeft al denk ik een punt. Uh, lobbyen is een heel belangrijk element uh, in, in politiek Den Haag. En dat, uh, dat was zo in de 19e eeuw en dat is zo in de 20e eeuw. Dus dat zal in de 21e eeuw ook wel zo zijn, denk ja. ik. Dus... Maar dat is ook in de Tweede Kamer. Het Europese parlement wordt toch overal gelobbyd? Ja, ja. maar de Eerste Kamer is toch net even... Een klein beetje anders. Omdat er toch wel mensen zijn die één dag in de week dan die, die dat, dat, in dat parlement zitten. En de rest van de week ja, zijn ze toch met, met andere dingen bezig. Hebben ze ook nog een baan daarnaast. Dus uh, een, een soort van ja. maatschappelijke binding, wat dat betreft ook nog. En uh, hen hebben dus op een, op een hele andere manier zullen ze gaan lobbyen dan, uh, dan ja. wat gebeurt Maar, maar, maar, maar Ronald zegt dat, dat, de... dat ze ook een belang hebben. En dat ze, dat ze niet namens een partij, maar namens ook hun eigen belang. Ja. Uh, je je die ziet twee in. dingen. Dat ja. deze lobbyisten komen niet binnen om te lobbyen bij een Kamerlid, maar zijn Kamerlid. Zijn senator. Hè. Toen ik in de Eerste Kamer zat, ik ben voordat ik Tweede Kamerlid was... lid geweest van de Eerste Kamer, zat tegenover mij iemand van de VVD... die ook hoofdlobby was van Schiphol. En ik wist dat als ik vragen zou stellen over Schiphol aan de minister... dat die minister ze zou doorgeleiden aan Schiphol. En nou ja, dan kon ik het net zo goed aan die meneer vragen in de koffiekamer. Dus dat is één punt. De lobbyisten zitten in de Kamer... Um, en, en, en, en een tweede punt is, is dat deze mensen ook uh, maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen. De Eerste Kamer was in het begin van de 19e eeuw vooral een plek waar veel edellieden zaten. Edellieden uit de zuidelijke Nederlanden, vooral de Franstalige Nederlanden. Later kwamen daar uh, mensen, uh, kooplieden, uh, regenten. Uh, in de tijd van de verzuiling zaten daar veel mensen... die maatschappelijke organisaties representeerden. En tegenwoordig zitten daar dus mensen van Bouwen Nederland, van MKB... van de GGZ, mevrouw Bart, uh, Uit allerlei maatschappelijke organisaties zitten daar mensen... die natuurlijk daar... Uh, uh, uh, namens zichzelf zitten. Een Kamerlid is altijd onafhankelijk. Ook namens hun partij, maar dus ook namens een maatschappelijke ja, organisatie. Ik, ik, ik vind het een mooie discussie. Hij moet ook verder gevoerd worden. En straks komen we er misschien nog wel even op terug... of inderdaad de, de geschiedenis van de Eerste Kamer... in grote lijnen de geschiedenis is die Ronald zo net even schetst. Dus van uh, wijze heren naar min of meer uh, mensen die een belang vertegenwoordigen. Je kunt ook gewoon zeggen dat is het maatschappelijk midden... en het is goed dat dat ook in de politiek een plek heeft. Ik wil die discussie even nu... Loslaten en inderdaad de historische feiten toch even op een rijtje zetten. Het is 1814, Koninkrijk Holland krijgt voorzichtig een soort beginnend democratisch bestel met een Eerste en Tweede Kamer. Wat was nou precies de rol van die Tweede Kamer en maar vooral van die Eerste Kamer? Vooral die vijf, Eerste Kamer dan, hè? Ja, je kan de Tweede Kamer ook niet loszien van de Eerste nee, Kamer. Dat het even twee kort. telt, ja. precies. Nou, 1814, 1815, Congres van Wenen wordt een koninkrijk der Nederlanden uh, gevormd. Dus België uh, fuseert eigenlijk met, uh, met Nederland. En de, de Belgische die willen een, uh, een soort van senaat naast de Tweede Kamer... hebben uh, om een beetje tegenwicht te bieden aan dat grote Hollandse gevaar... van, uh, van, uh, van, van uh, Tweede Kamerleden die daarvan alles zouden kunnen doen... Uh, dus uh, uh, uh, die leggen dat voor aan, aan koning Willem I. En koning Willem I denkt van, nou, dat is eigenlijk best wel een aardig idee. Want die Tweede Kamer die heeft het recht van, uh, van initiatief. Die kan dus wetsvoorstellen voordragen. En die Eerste Kamer die heeft dat niet. Maar die kan wel zeggen, hé, hey, die wet die jullie hebben voorgedragen, dat vinden wij niet zo best. Dus die kunnen zeggen van, nee, dat gaan we niet doen. En als Willem I dan zo'n soort van kamer uh, zou kunnen hebben... met daarin allemaal edellieden, inderdaad zoals Ronald al zei... die, uh, die ook nog een keertje eigenlijk afhankelijk zijn van de relatie met, uh, met, uh, met de koning... voor hun eigen carrière. Dan heb je natuurlijk een geweldig speeltje in handen om ervoor te zorgen... dat die Tweede Kamer, die toch al geen drol voorstelde in uh, begin uh, 19e eeuw... Nederland is dan echt een soort van Noord-Korea, zou je kunnen zeggen... Uh, dat als die Tweede Kamer dan iets doet... dat je dat dan ook gewoon nog kan tegenhouden. Maar, maar begrijp ik nou goed dat die Eerste Kamer... in de, in de vroege jaren van ons bestel... in het Koninkrijk Holland bij Willem I... Uh, onder Koning Willem I... eigenlijk een minstens zo'n belangrijk instrument is als die Tweede Kamer? Nou, uh, ja. in principe... Hè, dat zou een soort van mooi verdedigingsmechanisme kunnen zijn. Is het zo belangrijk? Nou, nee. De, de gemiddelde Nederlander op straat had echt helemaal niets natuurlijk met de Eerste Kamer. Ja, maar ook niet, met de, niet, ook niet met de Tweede, ongetwijfeld. Ook niet met de Tweede. want De Tweede werd ook ja. gekozen op basis van een ingewikkeld provinciaal getrapt systeem. Ja, en die Eerste Kamer, dat was nog veel mooier, daarvoor werd je gevraagd. Hè. Daarvoor werd je benoemd voor dus het leven. Ook, voor het leven. Oh. Voor het leven, ja. En, en het inderdaad vooral mensen uit de adel? Uh, dat ligt eraan. Uh, de, zuid, de, de zuidelijke adel, Franstalige adel. Alleen in Nederland was niet zoveel adel. Dus uh, hier kwam er veel meer ruimte voor. De, de traditionele regentenfamilies, ja. uh, de belangrijke kooplieden. En die zaten dan in de Eerste Kamer. En soms hadden ze dan wel kritiek op wetten. Maar dan werden ze bij de koning op het matje geroepen. En uh, de zuidelijke adel die zich nou ja, bijna gelijkwaardig achter aan de Oranjes. Dat is ook een van de redenen waarom ze die senaat graag wilden hebben. Die waren daar erg verbolgen over. En die noemden het daarom ook de dierentuin van de koning. Mm. Ja, ja. Omdat als je te veel kritiek had, dan, kon, dan moest je op het matje komen. Ja. De menagerie du roi. Dat is het Frans natuurlijk. Ja, want dit klinkt mij toch een beetje in de oren. Zoals het volgens mij in Engeland nog steeds is, of tot voor kort was. Dat er een soort hoger huis was waar de adel in zat. Was ja. het daarvan afgekeken? Ja, ja. en uh, Groen van Prinsteren die zei ook dat het een slechte Engelse kopie was... Wilde daar, in 1848, wilde Torbekken wilde er vanaf. Zelfs Groen van Prinseren er vanaf. Eigenlijk bijna iedereen wilde ja, er vanaf. Die maar... is toch gebleven. Voor de duidelijkheid, zelfs Groen van Prinseren, want Groen van Prinseren was een voorman van de christenen in de politiek. Behoudend, anti-revolutionair en zo meer, voor alle duidelijkheid. 1848 Ronald, je noemde het al, dan krijgen we de grondwetsherziening van Torbekken. Dan verandert ook die. Eerste Kamer. Ja, daar hadden het eigenlijk direct al, al vrij veel daar. Uh, ik heb nog even opgezocht, maar uh, als je dus die, die Eerste Kamer bekijkt... die had op dat moment 39 leden. Nou, 1849. 35 van de uh, 39 leden zitten daar voor het eerst van hun leven in de Eerste Kamer. Dus het is een ongelooflijke politieke verandering. Hè? Dus dat er gewoon hele andere mensen daar al op dat moment daar binnenkomen. Uh, die mensen die daar op dat moment binnenkomen... dat zijn niet meer de mensen die voor hun hele leven benoemd zijn... om uh, um daar uh, te zitten. Want uh, ja, wat Willem I deed, die, die maakte gewoon eigenlijk een soort van adel. Als je geen adel hebt, kan je altijd een adel maken. Makkelijk zat. Ja. Um, wat er toen gebeurde, was dat het eigenlijk via de provincie werd gespeeld. Dus uh, de provinciale staten, die, die, die, die kozen... Uh, uh, vertegenwoordigers die dan naar de Eerste Kamer zouden gaan. En die zouden dan, dan een paar jaar blijven zitten. En overigens hadden ze nog wel ongeveer dezelfde bevoegdheden. als de, de oude Eerste Kamer. Dus ze konden nog steeds zeggen: van nee, de Tweede Kamer, die wet die gaat niet door. Uh, ze kregen ook het budgetrecht vanaf dat moment. Dus ze konden ook zeggen: van beste regering. die begroting van jullie, die deugt ook niet. Daar kunnen we ook uh, een stokje uh, ja. voor stellen. Dus, dus eindelijk is die Eerste Kamer in 1948. bij de grondwetsherziening van Torbekken... wordt die. ...eindelijk losgezongen van de macht van de, ...het wordt niet meer een instrument van de koning... ...maar een instrument van, laat ik zeggen, van... Ja, van, van, wat de, van, van, van, ja, ...van de, van de provincie en de democratie. De ja, ja, ja, ja, donkerkurtjes, uh, ja. de minister van Justitie van destijds... ...die rechtvaardigde het bestaan van de Eerste Kamer... ...door te zeggen van de Eerste Kamer moet niet het goede stichten... ...dat is wat de Tweede Kamer moet doen... ...maar het kwade voorkomen. Maar Ronald, dat is toch prachtig? Het is prachtig, <lacht> alleen dan is het altijd de vraag... ...wie mag dat kwade voorkomen? <lacht> En uh, je ziet dus ook in de loop van de 19e eeuw steeds vaker... dat dat ja, gewoon de, de financiële elite... Ja, je moest ook een bepaald inkomen hebben om in die Eerste Kamer te komen. Ja, maar nu, nu ga je iets te snel, Ronald. Want kijk, de grap is natuurlijk... dat, dat je die, die, die tweede helft van de 19e eeuw... die kan je nog steeds niet loszien van de strijd... tussen de koning, koning Willem III hebben we op dat moment... Ja, met de Kamer. Hè? Ja. En, en, en eigenlijk speelt dat nog steeds op de achtergrond. Dus het is niet meer officieel een speeltje van de koning. Maar de koning heeft nog steeds heel veel gezag... en invloed op wie daar uiteindelijk komen. En Thorbecke, die overigens ook een enorme hekel had... en Donkercurtius, die, die zorgt er ook wel voor... Dat, dat zijn mannen daar een klein beetje sterker beginnen te worden... in de provincie en dus ook in de Eerste Kamer. Maar je ziet dat die koning toch ook wel heel sterk blijft. Maar, maar misschien... nog ja, ja. De koning zelf was natuurlijk niet iemand met een groot aanzien. Willem III werd wel koning Gorilla genoemd. Mm -hmm. uh, ik heb ook het idee dat uh, door de zwakte van de persoon van Willem III ook de mensen die hij, zeg maar, in de politiek parachuteerde... zijn mensen ook machtelozer waren dan als we een sterke koning hadden gehad. Ja, absoluut. Maar tussen al die machteloze mensen... zitten misschien ook wel een paar slimme, handige donders... die er ook ja, wel wat van plot. weten te maken. Ja. En je ziet bijvoorbeeld in 1860 dat de Eerste Kamer... een spoorwegwet torpedeert. En die 19e eeuw zijn allemaal de ban van spoorwegen. Dat is toch ja. een teken van vooruitgang. En die Eerste Kamer die, die zegt van nee, dat gaan we niet doen. En dat ministerie wordt dan gewoon eigenlijk naar huis gestuurd. Wacht, dus dat Wacht even. Dit is een prachtig voorbeeld. Want jij zegt... We houden de spoorwegwet tegen in 1860. Ja. De hele Nederland is een band van de vooruitgang. We moeten allemaal ook spoor. En dat zal ook jaren later op de eerste spoorwegen komen. En als dan het doel van de Eerste Kamer is... niet het stichten van het goede, maar het voorkomen van het kwade... en dan het spoor tegenhouden, dan zou je zeggen... dit is een orgaan wat de werkelijkheid niet begrijpt. Ja, ja, nou misschien. Kijk, ze hebben natuurlijk een bepaalde visie op de werkelijkheid. Hè? Als je gewoon daar in Den Haag leeft, woont. en, en, en misschien heb jij daar zelfs op een bepaalde manier ook wel last van, Ronald. Dan, dan, dan wat er echt speelt in het land. zie je dat dan nog wel? En zijpelt dat door naar zo'n parlement? Bij die spoorwegen, maar dat is meer een vraag dan, uh, dan een antwoord. Bij die spoorwegen kan ook uh, hebben gespeeld dat er allerlei financiële belangen zijn. Ja. en Dat allerlei particulieren die spoorwegen wilden aanleggen. en de regering langzamerhand die spoorwegen toch onder, onder, uh, on, onder overheidsregie wilde stellen. om te zorgen dat het allemaal goed geregeld kon worden. Ja, de grap is dat Die belangen het, kunnen ja, daar denk ja, ik wel een grote rol want hebben. Want koning Willem I inderdaad, die wilde uh, uh, juist een soort van of koning Willem III bedoel ik een, een staatspoorwegen. Dus dat Precies, het uh, ja. van bovenaf geregeld werd. En toevallig, de regering op dat moment van Rogers, die wilde juist hm. dat het allemaal verschillende bedrijfjes zouden worden. Ja, dat zouden maar doen. als je het nu, nu even samenpakt, we hebben die Eerste Kamer die in eerste instantie begint als een speeltje van de koning met veel adel en nou ja, ook wat op. Belgen, die het eigenlijk tegen zijn... of die daar een wat andere positie in nemen. Dan wordt het meer een lobbyclub, zegt Ronald van Raak... van ja, de liberalen en alles wat daar zo bij hoort. En wat is het nu dan? Ik wil het toch eerst even aan jou vragen. Als we dan meteen een grote sprong in de geschiedenis maken... jij noemde al de verzuiling, Ronald van Raak... toen natuurlijk de KVP, de AR en de grote christelijke partijen... de socialisten uh, ons politieke bestel uitmaakten... en de Eerste Kamer daar ook een afspiegeling van zal mm. zijn geweest. Wat is het nu dan? Wie zit er nu volgens jou in die... Eerste Kamer, dat beeld wat Ronald zo straks schetste van... nou ja, het is toch eigenlijk gewoon het bedrijfsleven... wat vooral de grootste vinger in de pap heeft. Klopt dat of klopt dat niet? We maken natuurlijk een enorm grote ja, sprong. Ja, we maken een grote sprong. Maar... Ja. In, een ideaal geval, in een ideaal geval is het natuurlijk pertinente onzin... wat Ronald van Raak beweert. Want zou het zo moeten zijn dat er inderdaad... Uh, daar mensen in die Senaat zitten die, die, die onafhankelijker kunnen opereren... die wat verstandiger zijn, die inderdaad gewoon uh, niet die tunnelvisie hebben... of in de waan van de dag leven, zoals de Tweede Kamer dat doet... die inderdaad niet met die media ook geconfronteerd worden... Die dus heerlijk, rustig, mooi kunnen werken aan mooie wetten. Maar je hebt het over zou en in het ideale geval. Ja. Dus dit is een deel van het antwoord slechts, Nu het andere deel. <lacht> nou, het, het ingewikkelde is natuurlijk natuurlijk, dat er toch allerlei partijpolitieke processen meespelen. En dat, dat wat Ronald inderdaad beschrijft... dat er zeker wel een, een deel van waar zal zijn. Hij heeft er zelf gezeten, dus hij zal het ook wel weten wat dat betreft. En um, ja, weet je, er zitten nog wel wat meer ingewikkelde... Kanten aan de zaak, omdat je natuurlijk een rare constructie hebt, dat je dus via die provincies die, die uh, senatoren vertegenwoordigt. En het is maar een beetje de vraag of dat nou ja, wel gaat werken voor de komende 300 jaar. Ja, Koninkrijk maar en Dat Nederland. is in de praktijk, geloof ik, ook een neus. want in principe wordt gewoon de lijst die door een partij is samengesteld, die worden. Dat worden de leden ja, van de Eerste ja, Kamer. Dus ja. een soort ja, atavisme. Maar soort. Dat is ook het wonderlijke wat er nu eigenlijk aan de hand is, hè? met die hele, hele Senaatsverkiezing. Er wordt eigenlijk een soort van nationale verkiezingsstrijd van gemaakt. Hè? Alsof het gewoon uh, direct is dat de burger naar de stembus gaat en de. Uh, Eerste Kamer kiest. Je zou kunnen zeggen dat dat ook wel zo is. Maar die rare provincie zit er eigenlijk tussen. Dus het klopt niet helemaal. Maak het dan ook gewoon echt een soort van nationaal parlement van, van wijze mannen. Ja, zou ik want de, de SP zou daar bijvoorbeeld voor zijn dat we de, rechts, de, de Eerste Kamer rechtstreeks gaan kiezen? Dat we onze wijze mannen zelf kiezen? Uh, wij zijn voor opheffing van de Eerste Kamer. Maar liever nog verheffing van hmm. de Eerste Kamer. Want ik vind de Eerste Kamer is te machtig en niet machtig genoeg. En, uh, en te machtig omdat ze alleen maar wetten kan afkeuren. En je ziet vaak dat senatoren, dat zijn deeltijdpolitici... die voelen zich toch wat bezwaard... om als een wet eenmaal door de Tweede Kamer is aangenomen... om die af te keuren. Dus heel vaak gebeurt er dat bijna alle fracties, bijna alle senatoren... zeggen van ja, wetstechnisch, qua uitvoerbaarheid... kan deze wet eigenlijk niet. Maar om partijpolitieke redenen gaan die wetten dan toch door. Dus in die zin is de Senaat te machtig. En ik zou dus graag zien dat... Uh, of de Senaat wordt samengevoegd met de Tweede Kamer... zodat de Tweede Kamer wat meer ruimte heeft... om naar de kwaliteit van de wetten te kijken... of als tussenvorm een terugzendrecht. Dus dat de, de dames en heren senatoren een wet kunnen bekijken... kunnen zeggen van ja, deze is niet wetstechnisch op orde... niet uitvoerbaar, in strijd met allerlei andere wetten en verdragen... ga je huiswerk, naar de, ga je huiswerk ja, opnieuw doen. Want dat kan even voor de duidelijkheid, dat kan nu niet. Ze kunnen zeggen het klopt niet... en dan is ja. het verder maar kijken wat er gebeurt. Ja. Maar... maar als je even nou die, die, de, de, de toekomst en de geschiedenis erbij neemt... die Eerste Kamer heeft tot nu toe een functie gehad... in het bewaken van, onze, van ons bestel, van de wetten, et cetera. Dat heeft ook aardig gefunctioneerd. De spoorweg werd als... Voorbeeld natuurlijk het 1860. Er zijn vast meer voorbeelden. Zijn er zijn eigenlijk meer voorbeelden dat je zegt, ja, het is goed dat het een Eerste Kamer Ik was? heb een ander voorbeeld tegenovergestelde, waar toch ook dat lobby uit blijkt. Toen ik in de Senaat zat in 2005, is er door de Tweede Kamer een wet aangenomen om uh, ervoor te zorgen dat multinationals, als ze in het buitenland smeergeld betalen, dat niet meer af kunnen trekken van de belasting. Tot dan toe was het zo, dan kon je in het buitenland <lacht> mensen omkopen en dat kon je aftrekken van de belasting. In de Tweede Kamer, kamerbreed werd gezegd, daar moeten we mee stoppen. We waren nog het enige land in West-Europa waar dat Kom. Vervolgens is er een lobby op gang gekomen op de Eerste Kamer... en CDA en VVD hadden destijds een meerderheid... en hebben die wet tegengehouden. Dat is bijna niet in de media geweest. En daar kon je dus heel mooi zien hoe het lobbycircuit... zich ging richten op de Eerste Kamer. Het iets drukker werd in de koffiekamer. En hoe zo'n wet dus eigenlijk in alle stilte werd afgevoerd. Uh, dus aan de ene kant moet de Eerste Kamer kijken... naar de kwaliteit van de wetten. Aan de andere kant zie je dat het ook voor heel veel... maatschappelijke organisaties een, een, een kamer van herkansing is. En als je dus een terugzendrecht maakt... dan zou het hopelijk ook... Uh, de ja, dames en heren, ja, ja, senator, ja, wat meer dingen... Jongens, om meer naar de kwaliteit heerde, te kijken. Heerde, ik, ik wil het langzaam zeker gaan afsluiten... Een kamer van herkansing. Dat vind ik voor, voor een, een SP, senator en Tweede Kamer, natuurlijk een mooie gedachte. Want dat is natuurlijk een hele democratische gedachte. En dan komt het volk, ook al is dat voor een deel het bedrijfsleven, heeft dat toch weer enige invloed. Moet het inderdaad die kant op ter afsluiting? Ja, dan Jouwke zou ik denk ik ook nog ervan moeten maken dat je eigenlijk de helft van de Eerste Kamerleden zou kiezen die dan uh, zes jaar ook zitten. Dus dat je eens ja. in de zes jaar de helft steeds weer vervangt. Zodat je dus ook niet hebt dat er steeds een soort van tweede parlement dat actueler zou zijn met een totaal andere verhouding, zou ik maar zeggen, naast ja. die andere Kamer. Dat zou ook, denk ik wel helpen dan heb je ook een beetje dan help je dat parlementaire geheugen ook een beetje dus, vooruit. Of? Dus wat jullie doen is eigenlijk allerlei aanbevelingen voor een revitalisering van die eerste kamer die behouden moet worden als een kamer van herkenning. Dat leert de geschiedenis. Mag ik het zo afsluiten? Dat mag. Ja, alle, alle <lacht> jouke daar positiever over is en ik juist daar negatief ja, over. Is zo op Een of andere manier nee. was ja, dat al duidelijk. Ja. Heel niet verdorven. Uh, <lacht> nee. Bedankt voor deze historische en politieke uitleg. Ja, dankjewel. Dank. Oké, okay. want het is nu weer tijd voor de column en die komt van Nelleke Noordervliet, Mijn vader sprak stoere woorden. Hier komt pas televisie in huis als hij als een schilderij aan de wand kan hangen. Een volkomen lachwekkende toekomstvisie. Zo zouden wij dus wel nooit een televisie krijgen. Nu hangt de flatscreen als een schilderij aan de wand... en achteraf valt te constateren dat het inderdaad nog betrekkelijk lang heeft geduurd... voordat mijn vader gelijk kreeg. Natuurlijk hield hij zijn grootspraak niet vol. Nog even was mijn huiswerk de hinderpaal voor de aanschaf van een treurbuis. Maar aangezien mijn schoolprestaties niet te, niets te wensen overlieten... en de verleiding toch wel erg groot werd... hadden we net voor open het dorp zelf ook zo'n ding. We keken eens naar het notenhouten meubel... waarin een klein glazen scherm als een dood oog alle blikken naar zich toetrok, Bescheiden was het niet. Het stond als een vreemde gast in de hoek van de huiskamer... het grootste deel van de dag te zwijgen. Anders dan andere gebruiksvoorwerpen die permanent hun functie uitoefenden. <kliek> S'avonds tegen achter kwam het tot leven. Een zwart-wit testbeeld gloeide op, het licht ervan onrustig. Mooi beeld, hè, zei mijn vader dan. Scherp. De fortuis werden in bioscoopopstelling naast elkaar gezet... De koffie werd nog even rondgedeeld en dan begon de voorstelling... die precies als in een theater tot een uur of tien, half elf duurde. Het journaal vormde een vast beginpunt van de avond... en was een vervanger, zij het lang niet zo spectaculair... van het Polygoon Profilty nieuws in de bioscoop. In de Cineac zat je een uur voor een paar kwartjes... en liet je van een groot scherm de stem van Philip Bloemendaal... en de beelden van de Keukenhof over je heen spoelen. Ook deze lente weer kan men genieten van de bonte kleurenpracht, enzovoort. Uiteraard werd in de begintijd net zo gewaarschuwd... voor het gevaar van televisie, voor de volksgezondheid en de sociale cohesie... als er een paar eeuwen eerder werd gewaarschuwd tegen de boekdrukkunst... en het massale lezen, vooral door vrouwen. Voor het nieuwe wordt altijd gewaarschuwd, want het nieuwe brengt zonde en verderf... En niets is schadelijker voor de onsterfelijke ziel dan kennis en vermaak. Maar voorlopig kropen mensen gezellig bij elkaar... om van het aanbod gezamenlijk te genieten... en er de volgende dag op het werk uitgebreid over te praten. De televisie verbond in die beginperiode mensen eerder dan ze hen scheiden. Theo Eertmans en Mies Bouwman brachten een nationale eenheidsidentiteit aan... die we zelfs in de oorlog niet hadden gekend. Uit het oogpunt van volksverheffing... waren de programma's alle tot op het bot verantwoord. Informatief en cultureel, met als frivoliteit een quiz hier en daar. Maar ook daarvan kon men iets opsteken. Subversieve addertjes sisten echter onder het gras. De bekende rel over het item beeldreligie... in Zo is het toevallig ook nog eens een keer... is voor ons nu totaal onbegrijpelijk... Maar wie goed kijkt, ziet in de ziekte die de presentatoren werden toegevoegd... en de drollen die ze in hun brievenbus vonden... iets van de fundamentalistische verontwaardiging... om de cartoon van Mohammed met een bom als pet. Ach, en nu is de televisie ook alweer ouderwets. Ja, prachtig. Ja. Was er ook een programma waar, dat de reden was dat je ouders het aan gingen schaffen? Weet je dat nog? Nou, ik denk dat het uh, Toon Hermans geweest zal zijn. Of inderdaad, Open het Dorp. En dus werden alle uh, dubbeltjes en kwastjes bij elkaar geschraapt om zo'n ding te kopen. Misschien zelfs op afbetaling. En die waren duur. Want uh, ik heb dus in het boek uh, over uh, de jaren zestig mijn Nederland eens even die prijzen gezien van de tv. Maar een beetje televisie kostte 1200 gulden. Ja, hij, mijn vader heeft ook verschrikkelijk veel overgewerkt om dat te kunnen betalen. Het waren mooie tijden voor mijn vader, overigens, want die verkocht televisies. Die ging met zijn auto, een oude Chevrolet, de dorpen rond in de achterhoek. En dan was er een bepaalde avond, en dat wist iedereen in zo'n dorp. Vanavond komt meneer Palm, die komt laten zien hoe zo'n ding werkt. Ja, <lacht> ja. Geweldig. Ja. Dat terzijde. Ja, ja dus de, de, de televisie komt dus ook inderdaad ook terug in het boek. wat uh, Gerard Rojakkers uh, net al noemde. Dat, trouwens, niet alleen in het boek, is volgens. Ik vond zelf, eh, eigenlijk wat mij betreft, want het is een cassette. Er zit een ja. boek in, maar er zitten ook twee ja. DVD's in. En die zijn wat mij betreft misschien nog wel belangrijker. Eh, en we gaan het daar nu over hebben. Met Gerard Roojakkers, hoogleraar cultuurgeschiedenis. Eh, Even voor we uh, fragmenten gaan luisteren, naar aanleiding van, van die fragmenten van die dvd's, het over die, de manier waarop dat beeld van Nederland dan geschetst is, dat mijn Nederland, uh, jou, jouw algemene indruk van het ding in het geheel, dit eerste deel van een tiendelige serie, ja, het is een eerste deel van een tiendelige serie die het, de, de hele eeuw gaat omspannen. En dit is dan het deel over de jaren zestig, waar natuurlijk veel herkenning in zit voor veel mensen, maar ook het vreemde al aanwezig is. Het is duidelijk bedoeld voor een breed publiek, de twee uh, dvd's die geven in totaal zo'n vijf uur polygoon bioscoopjournaal. Uh, dat is uh, erg veel van het goede, maar het is een feest om uh, te zien. En zoals Nelke net al zei, die uh, beroemde stem van Philip Bloemendal... die maakt dat ook weer tot een heel speciaal, bijna nationaal herkenbaar... Uh, uh, stuk erfgoed wat het is. En het boek is eigenlijk een soort backup van allerlei thema's... die niet ook uh, in, in de polygoon, de polygoon nee. zitten. Want uh, het is ook heel interessant om te kijken... wat er juist niet in die polygoonjournaals uh, te zien was. Ja. Zullen we dan uh, om te beginnen maar naar... ...fragment gaan luisteren, even helemaal begin jaren 60. Begin. Ik geloof dat het uit 1960 of 61 is. Het gaat over kamperen. De tentoonstelling Goedkamp in de Haagse Houtrusthallen... ...is ook dit jaar weer het evenement geweest voor de kampeerders. Een van de vele nieuwtjes was Heerlijke. de tent die overeind wordt gehouden... ...door stokken aan de buitenkant, waardoor de tentbewoners... ...binnen veel meer ruimte hebben. Dit kleine pakje dat maar 1700 gram weegt... ...bevat deze complete nylonwoning, de lichtste tent ter wereld. Een praktische vinding voor als het regent is de luifelwipper. Regenwater op het tentdak kan er eenvoudig en snel mee verwijderd worden. Op het gebied van de caravans vinden de constructeurs steeds nieuwe mogelijkheden. Er is nu zelfs een wagen met een afneembaar polyesterdak dat als bootje dienst kan doen. Veel bekijks trok deze dame in badpak. Maar daar willen we het nu niet over hebben. Wel over de praktische douche die ze met haar voeten in werking stelt. De zogenaamde trappeldouche. Dat het kamperen ieder jaar meer enthousiaste beoefenaars trekt... mag ook worden afgeleid uit de steeds groeiende belangstelling voor goed kamp. Ja, ja. ja. Nou ja goed. Het tekent natuurlijk ook de tijd in de jaren zestig... dat mensen ook letterlijk gaan beschikken over vrije tijd. De introductie van de vrije zaterdag. Daar zijn we eigenlijk alweer... Kwijt, hè? Maar dat was natuurlijk inderdaad een heel belangrijk moment. Plus dat de inkomens flink omhoog ja, gaan. Hè? Ja, maar dit, dit was nog net voor de Vrije Zaterdag, volgens mij. Ja, maar, nou ja, goed. Er maar... waren allerlei nieuwe vindingen waar we nu nooit meer van gehoord hebben: de trappeldoes, de ja, luifelwipper. Dat zijn de... natuurlijk allemaal ja. uh, uh, noviteiten. Daar waren ze trouwens bij het Polygoon Bioscoop-journaal heel erg goed in om al die nieuwtjes uh, te introduceren. En we moeten ook ons uh, voorstellen dat deze filmpjes die werden dus collectief in een bioscoopzaal uh, bekeken. En dat zit dus echt ook uh, helemaal in het gezamenlijk beleven van zo'n filmpje. Ik bedoel... Het is nog net niet alsof de lach, zoals bij Amerikaanse series, is ingemonteerd. Maar je hoort hem in feite al uh, als zo'n zaal naar zo'n film kijkt... op welke momenten die lach moet komen. En D dit is de rituele oefening die langzaam, maar zeker eigenlijk... die andere rituele oefening op zondagochtend aan het onderuit halen is. Ja. Alleen niemand weet dat nog op dat moment. Nee, Sorry. inderdaad, de, de secularisatie... Uh, komt, uh, ja, de heilige tijd van vroeger, zou je kunnen zeggen, wordt ingeruild voor de vrije tijd. Dat is precies wat er gaat gebeuren. En wat je dus inderdaad ook ziet in die Polygoonjournaal, dat het vooral thema's betreft die als het ware uh, verbondenheid uh, creëren. Het is uh, heel nationalistisch in feite. Het gaat ook altijd over dingen waar men uh, erg trots op is. Hè. Daar werd iets groots verricht, of daar zijn, uh, het gaat vooruit, een enorm vooruitgaans, uh, vooruitgangsgeloof zit uh, in die uh, filmpjes. Het is natuurlijk ook een tijd dat het niet op kan. Ik bedoel, ja. definitief wordt afgerekend met de wederopbouwperiode. De woningnood is er nog wel, maar er wordt een gasbel ontdekt in Slochteren. En het geld kan niet op. Uh, het consumentisme, al dat soort zaken zien we daarin terug. Maar vooral dat gedeelde ritueel van samen in een bioscoop daar kijken. En het is ook heel anekdotisch. Dus elk item, het is luchtig. Er ja. zitten allerlei kwinkslagen in die ook met het beeld weer corresponderen. En het gaat ook altijd inderdaad over een leuke vrouw in een badpak. Of een, als er een staatsbezoek is en het is een hele lange uh, staatsman... dan zie je dat die man zich moet uh, proppen in een klein stoeltje in het Koninklijk Huis. Want al die staatsbezoeken <lacht> en koninklijke uh, festiviteiten worden natuurlijk getoond... Uh, als iemand op de autorij een autootje koopt... dan is het een auto voor een grote man. En dan koopt hij een dafje, maar met een kleine beurs. En allemaal dit soort grappen, weet ja, je wel. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Want beurzen, en dan bedoel ik niet de portemonnee... maar beurzen komen er heel veel in voor. Hè? Ik denk dat van ja. de, de, de 130, 140 filmpjes die erop zitten... dat daar toch zeker wel een stuk of 30, 40 beurzen nee. bij zitten. Zullen we, zullen we naar, naar nog één zo'n beurs luisteren? Het rai in Amsterdam is drie weken lang ontmoetingscentrum van de Verenigde Staten en Europa... tijdens de grote Amerikaanse voedsel- en landbouwtentoonstelling... die in een geweldige drang, waarbij zelfs een enkele palm voortijdig aan zijn bestemming werd ontrokken... geopend werd door de Amerikaanse vice-president Lyndon Johnson. Hij deed dat heel ouderwets met een schaar. En dat was daarom zo opvallend, omdat de tentoonstelling zelf zo bijzonder modern is ingericht. Een van de trekpleisters is de ruimtecapsule Sigma 7 waarin de astronaut Walter Schirra zesmaal om de aarde draaide. Een grote plaats is ook ingeruimd voor het gevogelte en deszelfs producten. Permanent staan er kippen en kalkoenen op een laag pitje. Aan belangstelling ontbreekt het niet. Amerika brengt u het goede der aarde, zo luidt het motto van de tentoonstelling. En wat dat betreft kan men in ieder geval zeggen dat het een tentoonstelling is voor fijnproevers. Ja, en dan moet je dus weten dat je dan dus een dame in een bontjas ziet... die een heel vies gezicht trekt bij het eten van een stukje kalkoen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> dus dat is toch dat de Nederlander die dat vreemde eten niet gewend is. Maar ja, het vooruitgangsgeloof uh, zie je uh, hier inderdaad een voet uit. Maar het tekent ook uh, het Polygoonjournaal. Er zit echt geen punt van kritiek in. Dus het is altijd bevestigen. Het is altijd uh, het opvoeren als iets groots, als iets moois. Maar uh, de kritische zin is daar nooit uh, in aanwezig. En dat polygoonjournaal was ook niet bedoeld... om als het ware uh, um, mensen te verdelen. Maar juist om te, te binden. Dus de grote... Uh, uh, kwesties die, uh, zeg maar, verdeeldheid kunnen veroorzaken. Denk maar aan religie, confessionaliteit, katholieke protestanten. Die zul je daar dus niet in die polygoonjournaals terugvinden. Of gaan ze er anders mee om? Want als je bijvoorbeeld de demonstraties tegen Vietnam, et Provo... die zijn er, geloof ik, wel in terug te vinden. Ja, en de die, nacht krijgen dan ook, maar die krijgen dan ook een soort warme gezelligheidstoon. Zeker. Of niet? Ja, ja, daar is de angel in feite uitgetrokken. Het leed is achter de rug. Want uh, je moet je ook voorstellen: het zit natuurlijk in een bioscoopjournaal. Uh, niet zo kort op het nieuws. Tegenwoordig kijken wij s'avonds naar de actualiteitenrubriek... en de volgende dag is de krant in feite al voor een deel oud nieuws. Hier is de houdbaarheid van dat nieuws natuurlijk nog veel groter. En men selecteert natuurlijk ook de items... die ook uh, over een langere periode die nieuwswaarde behouden. Dus het gaat altijd terugblikken en uh, het is dan toch goed gekomen... en het wordt dan uh, neergezet zonder dat het een splijtswam... in de samenleving kan veroorzaken. En uh, een van de dingen uh, waar we het net al eventjes hier over hadden... is bijvoorbeeld Bischop Bekkers als een uh, pastoor van Nederland... Uh, uh, in feite de verantwoordelijkheid van de ouders... Uh, aanspreekt als het gaat over de samenstelling van het gezin en de geboorteregeling. Nou, daar zie je in het Polygoonjournaal verder helemaal niets van. Maar in het boek in een, komt dat wel terug. Dat moet deed je in een brandpunt. Nee? Nee, brandpunt, brandpunt interview, interview. Ja. ja, een brandpunt-interview. Een brandpunt-uitzending. Ja, precies. Nou, dat komt dus niet in die journaals verder terug. Misschien in een jaaroverzicht dat het eventjes wordt aangestipt. En het boek biedt daar dan enige achtergrondinformatie bij. Maar het is wel een boek wat uh, vooral in de breedte gaat en niet echt uh, diep graaft. Het is ook een soort grote letterbibliotheek. Want uh, het is, ik moet het echt op afstand houden. Zo groot zijn de letters. Maar uh, dat geeft wel wat bredere context zeg maar, van uh, de, de bioscoopjournaals. En back in feite een deel wat daarin ontbreekt. Maar... Uh, het materiaal op deze dvd's is natuurlijk uh, ook voor uh, historici interessant, want het is echt bronnenmateriaal. Maar het is niet een betrouwbaar beeld van wat er in de jaren zestig in Nederland gebeurde. Het is in feite, je moet het, het, het Polygoonjournaal zien uh, als een soort identiteitsfabriek. Ja. Maar goed, zo, maar goed zo, kijkt... zo, zo, uh, het werd aan lopende band, werd die identiteit van Nederland nationaal bevestigd. Je ziet alle iconen voorbij komen. Elk jaar komen daar de molens, de tulpen, de keukenhof. In feite is het een soort constructie van het Nederland... dat vooruitgaat, dat het goed heeft... Waar zowel een mix van het verleden, van de tradities. Folklore speelt ook een grote rol. De Pinksterblom en Sinterklaas ja. komt maar, binnen. Maar, maar, maar geeft dat niet uh, ook een realistisch beeld van Tuurlijk. hoe het toen was in Nederland? Want Zeker. wij die dan vaak denken van de jaren zestig. Dan denken we aan rellen, dan denken we aan Provo, ja. dan denken we aan hippies. Veel hmm. dingen die ook hè, zeg maar de tweede helft van de jaren zestig spelen. Popmuziek spel komt ook in die, in die journaals voor. Hè? De Beatles in Nederland. Ja, uh, een uh, ja. Ja, dus de Koerhuis. Nee, oud en nieuw zie je heel goed. Uh, maar het sneeuwt een taak. beetje onder in de rest. Hè? Ja, in onze. de huishoudbeurzen, de rijbeurzen noem maar op. En wat ik zo leuk in die journaals vind... is dat je ook allemaal dingen tegenkomt... die we nu helemaal totaal vergeten zijn... en die door iedereen vergeten zijn. Waarschijnlijk terecht. Maar zullen we naar een van die dingen gaan luisteren? Ja, graag. Automaten bedienen ons op steeds meer gebieden. De sigarettenautomaat en die voor versnaperingen zijn al overtroffen door automaten die een heel dinertje leveren. In Boekstol heeft men nu een volledig automatische winkel geopend die niets te maken heeft met sluitingstijd en vrije dagen. Een mevrouw die iets wil kopen raadpleegt eerst de lijst van aanwezige artikelen, ziet hoeveel die kosten en welk nummer ze dragen. En dan draait ze het nummer van haar keuze. En nu maar even wachten. Want het nummer wordt via een elektronische apparatuur doorgegeven naar de magazijnen, waar het gevraagde artikel automatisch op een lopende band wordt gezet. Deze band en eventueel kleine transportliften voeren de aankoop naar de ontvangbak, waar de mevrouw haar blijde automatische verwachting bekroond ziet met de verlangde koffiebonen. Ja, Bokstol loopt voorop in de eeuw der automatisering. <lacht> Ja, Nelke, zie je dus... ik zag jou echt brullen van het lachen. Ik, kan niet, ik moet echt even gezegd bij blijde automatische verwachtingen. Nee. Maar ja, dan zie je dus inderdaad een heel ingenieus systeem... met allerlei tandwieletjes ja, ja, ja. en kettingen. Vanuit, vanuit en, kelders waar ja. mensen waarschijnlijk die dingen bij zitten. Ja. Te ja, en dat in Boksel, ja, prachtig. Ja. ja, jij komt uit Brabant. Is die winkel er nog? Nee, die winkel. Ik wist helemaal niet dat die al bestaat. Maar ik weet wel uit de jeugd, ik ben geboren in 62. dat inderdaad bij ons om de hoek hing ook zo'n... Uh, automaat. Je had overal aan winkels snoepautomaten. En uh, dus elk kwartje en dubbeltje. En waarschijnlijk ook stuivers. Die apparaten slikten alles. Stopten wij in die automaten. Om er iets lekkers uit te halen. Dus alle het tractement ging inderdaad. Uh, naar al die winkels waar uh, aan de voorkant. Uh, die, uh, en dropjes. En wat, wat, hè. Ja. Dus dit is natuurlijk inderdaad het hele idee van modernisering en, en uh, vooruitgang. Maar zelfs wanneer ook het Polygoonjournaal... Uh, droevige gebeurtenissen toont, hè, rampen, branden enzovoort... Dan uh, is de muziek wel iets anders, want dit is altijd uh, echt ook de karakteristieke opgewekte deun die erbij zit. En ja. dan wordt het wat een gedragen deun. Maar op het eind zie je dan toch dat Nederland pal staat voor de slachtoffers. Dat de koningin komt, uh, dat als het ware de gelederen gesloten zijn. En uh, deze ramp, die overleven we ook. Uh, alles is weer onder controle, dat beeld. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik vond het een hele mooie die erin zat. En die speelde... Nog tegelijkertijd met die Amerikaanse beurs, die we net hoorden, die werd geopend door ja. Lyndon Johnson. En ik geloof een week nadat die beurs uh, geopend was, is Kennedy doodgeschoten. Zeker, ja, ja. En daar heeft de polygoon dan ook een reportage van gemaakt. En ja. dan zie je het ontzettend volle... Ah, de, dam staat vol. de, de dam helemaal vol met mensen die staan te huilen... en bedrukt kijken. Alsof ja, het onze eigen president de is. De dam die wij dus in de jaren ja. zestig vooral... Uh, met de damslapers. Uh, dus, ja, ja, precies. De sleep-ins en, uh, en, en, en, en, en, en revolutieopstand... wordt hier juist als uh, plein... waar men... alsof het de eigen president is, bij wijze van spreken... die wordt uh, herdacht. En wat mij vooral ook zo opviel... en dan hebben we ook weer dat, uh, dat oude en dat nieuwe bij elkaar... Uh, hoeveel vrouwen daar Nederlandse vrouwen met een hoofddoek uh, uh, te zien zijn op dat uh, filmpje. En je ziet ook heel mooi uh, dat het register wordt getekend... door een, een vrouw met een witte hoofddoek met zwarte stippen erop. Uh, en uh, ja, dat is in het kader van de heilige discussie rondom hoofddoekjes. Je ziet dus hoe in dat straatbeeld van Nederland in de jaren zestig... die hoofddoek gewoon helemaal ja. Ja, vertrouwd was. Die paste ja. ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ik wou nu al direct weer naar het volgende fragment gaan. Want om, om het contrast te laten horen, wat er eigenlijk niet is. Jos zei het al een beetje. Want hè, die dingen zitten. Ik wil toch een van die dingen laten zien. die het beeld wel bevestigen. wat wij van de jaren zestig hebben. Ja. Uh, er zitten verschillende dingen in hoor, op die dvd's. Er zit een reportage over damslapers in. En uh, de, de, de Beatles, noem maar op. Maar er zit ook uh, de reportage in uh, High in de Rai. En daar ja. wil ik nu een <laughs> stukje van laten horen. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Toen iedereen naar zijn eigen smaak voldoende was opgemaakt kon het feest beginnen. Op verschillende punten in de immense zaal waren podia opgericht waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans en bij enkelen zelfs in trance geraakten. Hoogtepunt was de opvallend plechtige begrafenis van de haat. Kortom, zelden is de Amsterdamse jeugd zo lief geweest als op dit onder gemeentelijk auspiciën gegeven liefdesfeest in de Rai, dat zelfs niet verstoord kon worden door de aan het slot onder sirene geloei afgestoken rookbom. 1967, de Summer of Love in Nederland, onder de auspicie van de gemeente Amsterdam. Ja, Amsterdamse flower power. <laughs> ja. Heel lief eigenlijk, hè. En uh, zelfs een rookbom wordt daar uh, dan als een soort uh, ja, vuurwerk afgestoken... zonder dat daar uh, enig kwaad uh, in schuilt. Uh, ja, dat is uh, het beeld wat natuurlijk ook uh, eigenlijk de Nederlandse uh, uh, toe-eigening... Van een internationaal repertoire van flower power en uh, hippie cultuur. wat uh, dan inderdaad ook weer in de raai in zo'n beursgebouw wordt georganiseerd. Notabene onder auspicie van de, van de stad Amsterdam. Ja, hoe, hoe braaf wil je het hebben? En die mensen die je dan ziet dansen, die dansen dan. Of in hippiekleren, of in heel keurig kostuum. Hè? Want dat uh, gaat dan samen. Dat is ongelooflijk. Dus, ja. Ja. Ja, ja, want dat is wel jammer. Hè? Dat de, het is wel heel leuk om te luisteren aan Bloemendaal zeg Maar met die beelden erbij... Ja. geeft het nog meer. Ja, hè? en dat ja. commentaar werd heel strak gemonteerd bij die beelden. Hè? Dus het zijn echt beeldrijmen. Dus het is, het is heel knap, heel slim gemaakt. En um, wat je dan uh, heel goed ziet is... als je dus die jaaroverzichten van een heel decennium achter elkaar bekijkt, uh, dan zie je ook uh, welke verteltechniek ze hanteren. En uh, ze vallen daarmee door de mand, maar dat is voor ons natuurlijk wel interessant om te zien hoe knap en hoe slim dat werd gedaan, maar ook hoe ritueel in feite dat bioscoopjournaal is. Want in die tien jaren ontwikkelt dat journaal zich niet echt. De onderwerpen veranderen wel, maar in feite houden ze dat Vertelregime met die beeldgrappen. Uh, bijvoorbeeld de, de Delta werken. Hè. Daar werd iets groots verricht in Nederland. Nou, knap werk, ja. zeggen ze dan. En dan hoor je pang en dan zie je daar een geknapte kabel. Ja. <laughs> en het maakt niet uit of je dat in 1960 bekijkt of in 1969. Daar verandert vooralsnog niets in. Ja. Ja, Ik had nog twee fragmenten klaarstaan, maar dat redden we echt niet. Ik denk dat we er nog eentje kunnen doen. En Mag jij kiezen, Gerard? Ik heb nog één over uh, Knoop het Oude Rijn... en nog één over Achter de Schermen bij de Fabeltjeskrant. Oh, dan kiezen we voor de Fabeltjeskrant... want ik denk dat we daar veel luisteraars en plezier mee doen. Ja, echt waar? Okay. Denk ik wel. Nou, Dag, uh... uh, lieve keekbuiskinderen. Ik ben blij dat we allemaal weer gezond en wel terug zijn... in ons grote dierenbos en op jullie televisieschermen. Meneer de... A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 In deze decorwerkplaats zijn vier mensen dagelijks bezig met de bouw van de vele decors en de daarin geplande voorwerpen die voor elke fabel nodig zijn. De afmetingen van de decors, zoals hier bijvoorbeeld van het hol van Louieke de Vos, worden precies afgestemd op het formaat van de dieren die er zich gemakkelijk in moeten kunnen bewegen. Alle verhalen van de fabeltjeskrant, nu al meer dan 300, zijn geschreven door Leen Valkenier. Ja, verschrikkelijk. Nou, wij, wij... <laughs> Jongens, we hebben nog maar een paar seconden. Als we, als we, als we hier nou naar kijken, Gerard, tot slot. Uh, geeft het dan een heel ander beeld van de jaren zestig? Of zegt het toch meer over het polygoon? En ben je bang dat de jaren zeventig en de jaren vijftig net zo klinken? In een one-liner, Gerard. Ja. Uh, het voegt iets toe aan het beeld van de jaren zestig. Uh, het is belangrijk materiaal wat vooral de gedeelde ervaring in Nederland weerspiegelt. Dat is het belang van deze uh, bioscoopjournaals. Goed, uh, we moeten het hier voor dit uur bij laten. Het boek en de dvd's uitgegeven bij Knowledge House. Dus we zijn zo terug na het nieuws van 11 uur. Tot zo. Straks in de perstribune. Tafeltennisdiva Bettine Vriesekoop over haar liefde voor China. Wat doet Rob Rensenbrink op een gewone zondagochtend? De verkiezingskoorts in de media wordt gevolgd door RTL-verslaggever Jos Heijmans...